Het thema, schrik niet, is een klerenpreek. Oftewel, hoe gaat God om met bedrog? Nou, Het wordt vanzelf duidelijk in de preek, denk ik. Waar gaat het om? We beginnen met Isaac. Isaac was 40 jaar oud toen hij Rebecca, de dochter van Betuel, de Syriër, uit padden Aram en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam. Heel duidelijk wordt er dus vermelding gemaakt van dat het Syriërs zijn dus niet je zou bijna zeggen niet tot het geslacht behoort waar Isaac toe behoort maar dat is vreemd want Tera die had drie zonen maar ik heb me even beperkt tot twee zonen Abraham en Nahor Nahor die krijgt Betuel als zoon en Betuel die krijgt Rebecca als dochter Abraham krijgt een zoon Isaac en Isaac die trouwt dus met Rebecca dus die trouwt eigenlijk met zijn achternicht. Dus ze zijn direct gerelateerd. Vreemd dan dat in de Bijbel gesproken wordt over dat dit dus een Syriër is. Je zou haast zeggen, joh, wat is Abraham dan? En wat is Isaac dan? Ze zijn van hetzelfde geslacht. Dan komt er iets heel moois. Isaac is getrouwd met Rebecca en ze komen erachter dat ze onvruchtbaar zijn. Of, zoals er staat, dat zij onvruchtbaar is. En ze gaan samen tot God bidden. Dus er wordt over gesproken. En Isaac bad vurig tot de Heer in het bijzijn van zijn vrouw. Dus samen. Ze trekken samen op. En samen wordt hun nood bij de Heren gebracht. Geweldig als je dat als, ja, als man en vrouw mag doen. Dat de dingen die je echt dwars zitten, die echt zeg maar een enorme impact hebben op je leven. Dat je die samen daar kan brengen waar het hoort. Bij de Heren. En het mooie is dat de Heer dat ook verhoort. De Heer liet zich door hem verbidden... zodat Rebecca zijn vrouw zwanger werd. Maar dan... dan gebeurt er wat in het lichaam van Rebecca... en zij snapt het niet. En wat doet ze? Ze gaat niet naar Isaac. Van Isaac, moest luisteren. Nou gebeurt er wat in mijn lichaam... en ik snap er helemaal niks meer van. Er is wat aan de hand. Laten we weer, zoals we gewend waren, samen God zoeken. Nee, helaas. Dat doet zij niet. Zij kiest ervoor om zelf op zoek te gaan naar de heren. En ze gaat de heren raadplegen. Helemaal alleen. Het frappante is eigenlijk dat God het ook zo beantwoordt. Het is niet zo dat de heren dan zegt: zeggen... Maar, luister, roep Isaac erbij en ik geef pas antwoord aan het hoofd van het gezin. Nee, de heren gaat niet haar voorbij. De Heer geeft haar antwoord en die zegt tegen haar... er zijn twee volken in hun schoot... En twee naties zullen zich uit uw lichaam van één scheiden. Het lijkt me een afschuwelijke boodschap. Als je dus merkt dat je zwanger bent... ...dat er dus iets in je buik aan de hand is. Ik had heel graag de foto van onze tweeling die pas leeg geboren is. Uh, Misschien wel onze kleinkinderen. Ja, vergeet eigenlijk. het had natuurlijk enorm mooi geweest om even te laten zien. Tegenwoordig kun je het gewoon zien. Hè? Tegenwoordig hebben ze natuurlijk hele mooie, moderne middelen. En dan kun je gewoon zien wat er al in de schoot verborgen is... Toen was dat niet zo. Dus toen gebeurde er wat in haar lichaam en ze snapte het niet en ze hoort dus van God wat er aan de hand is. Dat er twee volken in haar schoot zitten die problemen met elkaar hebben. In de moederschoot al. In de moederschoot werd er al gevochten. Bijna niet voor te stellen. En God zegt tegen haar, het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. Nou, dat is natuurlijk een hele opmerkelijke zin. De meerdere zal de mindere dienen. Want als de mindere heerst, wie is dan de meerdere? Dus dat is een hele aparte zin eigenlijk van de meerdere zal de mindere dienen. Wie is dan de meerdere en wie is dan de mindere? We weten op een gegeven moment dat dus Jacob de mindere is die dan gaat heersen. En de meerdere zal dan Ezo zijn. Dat is toch een beetje een vreemde, vreemde opmerking. Want eigenlijk is het zo dat Ezo heeft eigenlijk het onderspit gedolven en is daarmee de mindere. Snap je? Het is een beetje een, een, een heel vreemd gebeuren. Wat er... nou, toen het nu tijd was om te baren... zie, er was een tweeling in haar schoot. En dat wisten ze al, hè? dat was al voorzegd. Wat ontzettend jammer is, dat is in de tussentijd... nergens staat van dat zij met Isaac gaat praten. Isaac, er is wat aan de hand. Dit heeft God tegen mij verteld. Ik heb God gezocht omdat er wat aan de hand was. In mijn schoot, ik merk heel duidelijk... Ja, dat er ruzie is al in mijn schoot. En dit heeft God gezegd. Maar niets van dat alles. Zij houdt het voor zichzelf. Waarom? Geen idee. Het lijkt erop als dat er op dat moment eigenlijk al een groot huwelijksprobleem is. Ik zal het zo aantonen dat het ook echt zo is. Want Isaac had Esau lief. En alleen maar omdat de liefde voor de man door de maag had blijkbaar, want hij had graag wildbraad. En daar staat er echt expliciet staat erbij als uitleg waarom Isaac ezolief had. En Rebecca daarentegen had Jacob lief. Dus er is heel duidelijk een soort tweespalt in het gezin. Heel duidelijk vriendjespolitiek, Isaac die heeft Ezo lief en Rebecca heeft Jacob lief. Ontzettend jammer dat dat in een gezin gebeurt en het heeft enorme consequenties. Want het verhaal gaat verder. Het gebeurde toen Isaac oud geworden was en zijn ogen dof geworden waren, zodat hij niet meer kon zien, dus hij was blind geworden, dat hij zijn oudste zoon Ezo riep en tegen hem zei mijn zoon. En Ezo zei, zie, hier ben ik. En Isaac zegt, zie, ik ben oud geworden en ik weet de dag van mijn dood niet. Nu dan, pak je jachtgerij, je pijlkoker en je boog, trek het veld in en jaag van mij een stuk wild." Maak dan een smakelijk gerecht voor me klaar zoals ik het graag heb en breng het me om te eten. Dan zal mijn ziel je zegenen voordat ik sterf. Blijkbaar was Isaac op dat moment heel erg van overtuigd dat hij op korte termijn zou overlijden. Nou, als je de Bijbel dus goed leest, dan lees je dat het nog 21 jaar, minstens 21 jaar geduurd voordat hij overleed. Dus waar hij dat vandaan heeft dat het al zo op korte termijn zou gebeuren, weet ik niet. Want er staat er niet. Maar er was geen enkele reden eigenlijk om al allerlei activiteiten te ontplooien opdat hij op sterven zou liggen. niets is minder waar. Rebecca die zal veel eerder overlijden als Isaac. Maar goed, dat doet niks af van het verhaal. We hebben hier even een, een schilderij gevonden, wat de situatie uitbeeldt, Dat Isaac opdracht geeft aan Ezou om dus op jacht te gaan. En wat je dus ziet, is dat achter in de tent, er wordt op een gegeven moment ook beschreven, dat Rebecca meeluistert. Ze was niet uitgenodigd, denk ik, maar ze hoorde het wel. Want ze luisterde mee, staat er, toen Isaac tot zijn zoon Ezo sprak. En Ezo ging het veld in om een stuk wild te jagen en dat mee te brengen. Toen zei Rebecca tegen Jacob haar zoon, zie, ik heb je vader tegen Ezo, je broer, horen zeggen... Breng me een stuk wild, maak een smakelijk gerecht voor me klaar om dat op te eten. Dan zal ik je voor het aangezicht van de Heer zegenen voor mijn dood. Apart hè, dat je dus iemand wil zegenen. Je bent dus bang dat je op korte termijn overlijdt. Je wil eigenlijk alles gereed maken voordat je overlijdt. Maar je wilt toch wel eerst eventjes een soort met galgemaal. Zo kom ik een beetje op me af. Luister, ik moet eerst een smakelijk gerecht eten en dan pas kan ik jou zegenen. Nu dan, mijn zoon, luister naar mijn stem, naar wat ik je gebied. Gaat dan naar de kudde, haal daar voor mij twee goede geitenbokjes. Dan zal ik, Rebecca, daarvan een smakelijk gerecht voor je vader klaarmaken... zoals hij het graag heeft. Dus ik vraag me dan ook tegelijk af... hoe vaak heeft Isaac werkelijk wildbraad gehad... als Rebecca al zo goed wist hoe een wildbraad... van geitenbokjes klaargemaakt moest worden. Waarschijnlijk heeft ze dat vaker gedaan zonder dat Isaac dat in de gaten had... Dat moet je naar je vader brengen en hij zal het eten. Dan zal hij jou zegenen voor zijn dood. Nou, je denkt dan, Jacob gaat stijgeren. Het gaat erom zijn, zijn eigen vader. Hij moet dus, zijn moeder vraagt om zijn vader voor te liegen. Om de zegen te krijgen. Maar Jacob heeft er geen moeite mee. Toen zijn Jacob tegen Rebecca, zijn moeder, zie. Mijn broer Ezo is een behaarde man en ik heb een gladde huid. Met andere woorden... Uh, ik heb geen moeite met het bedrog, maar er zijn wat probleempjes. Misschien betast mijn vader mij, dan zal ik in zijn ogen als een bedrieger zijn. Nee, Jacob, je bent een bedrieger op dat moment. Je bent niet in de ogen van Isaac een bedrieger. Hij draait de zaken om, hè. Hij doet net alsof hij dus geen bedrieger is en dat zijn vader hem dan ineens een bedrieger maakt omdat hij betrapt wordt. Nee, hij is echt aan het liegen, samen met zijn moeder. Maar hij is bang wat er dan verder staat, en dat is dat er een vloek over hem zal komen en geen zegen. En dan zegt Rebecca iets heel opmerkelijks. Ze zegt, laat je vloek mij dan maar treffen, mijn zoon. Luister nu maar naar mijn stem en ga ze voor mij halen. Het is heel triest eigenlijk, want het is ook uitgekomen. Als op een gegeven moment Jacob moet vertrekken, is dat ook de laatste keer dat Rebecca hem heeft gezien. Ze heeft hem in haar leven niet meer mogen ontmoeten. En Jacob gaat het halen. Die gaat helemaal mee in het plan van zijn moeder. Hij gaat de geitenbokjes halen. Zijn moeder die maakt er een smakelijk gerecht van. Zoals zijn vader het graag had. Daarop nam Rebecca de kostbare kleren van Ezou, haar zoon. Die ze bij zich in huis had. Ook weer zo'n hele opmerkelijke zin. Ezou was getrouwd, had een paar vrouwen. En toch vertrouwt hij zijn kostbare kleren. Zijn zondagse pakken, zoals hij dat vroeger altijd zei. Heeft hij bij zijn moeder hangen. Nou, dat is raar hè. Waarom niet gewoon thuis? Waarom niet gewoon bij zijn eigen? Maar blijkbaar, als het over kostbaarheden ging, vertrouwde hij toch ook niet op de vrouwen van het land. Maar had hij wel veel meer vertrouwen in zijn moeder. Die had ze dus in zijn huis en ze trok ze Jacob, haar jongste zoon, aan. Het vel van de geitenbokjes trok ze over zijn handen en over zijn gladde hals. Ze gaf haar zoon Jacob het smakelijk gerecht in handen met het brood dat zij klaargemaakt had. Hij kwam bij zijn vader en zei, mijn vader. En Isaac zegt, zie, hier ben ik. Wie ben jij, mijn zoon? Dus hij hoort dat het zijn zoon is. Maar toch is hij niet overtuigd van wie het is. En Jacob zegt tegen Isaac, ik ben Ezou, uw eerstgeborene. Ik heb gedaan wat u mij gezegd hebt. Richt u erop, ga zitten en eet van mijn wildbraad, zodat uw ziel mij kan zegenen. Dat zijn eigenlijk een beetje twee leugens in één, hè? Hij zegt dat hij Ezo is en hij zegt dat hij wildbraad heeft. Maar goed, dat wildbraad dat... Uh... Maar hij doet ze eigenlijk dus voor als een ander. En dat is de eerste leugen. Hij komt dus bij zijn vader en hij ligt hem dus voor dat hij dus iemand anders is als dat hij eigenlijk is. Maar Isaac die vertrouwt het niet. Isaac zegt tegen zijn zoon, hoe is het mogelijk dat je zo snel gevonden hebt mijn zoon? En dan wordt het kwalijk. Want dan gaat Jacob... God voor zijn karretjespannen. spannen. Dat klinkt hij heel vroom, omdat de Heer uw God het mij heeft laten tegenkomen. Eigenlijk heel triest, hè? want eigenlijk is dat voor Isaac al een beetje het einde van de tegenspraak. Hè? Van hoe moet je nou iemand nog ja, zeggen dat hij, dat hij liegt als je er Gods naam bij haalt? Dat is bijna niet meer mogelijk. Isaac heeft heel zwaar zijn twijfels en dat blijkt ook verder in het verhaal. En eigenlijk wil Jacob een einde aan het uh, verhaal maken. ...door eigenlijk God ertussen in te zetten. Hij moest luisteren, God heeft mij geholpen. Ja, dat is eigenlijk het einde van de tegenspraak. Maar toch is Isaac daar nog niet helemaal mee eens. In ieder geval, het is wel de tweede leugen. Dan zegt Isaac tegen Jacob, kom toch wat dichterbij... ...zodat ik je kan betasten mijn zoon. Of je werkelijk mijn zoon Ezo bent of niet. Dus hij is nog niet overtuigd. Ondanks het mooie, vrome praatje van Jacob... ...heeft hij toch dermate twijfels dat Isaac zegt van nee ik vertrouw het niet helemaal, ik wil toch graag even dat je dichterbij komt ik moet je betasten ik moet het echt voelen, ik moet echt zeker weten dat jij mijn zoon Ezo bent toen kwam Jacob dichter bij zijn vader Isaac en die betastte hem en hij zegt de stem is Jacobs stem hij heeft dus goed gehoord, maar de handen zijn Ezo's handen nou hier zie je dat hè het is een beetje donker, maar dit is dan een schilderij. En dan zie je dus hier zeg maar, dus de vellen die hij over zijn handen heeft getrokken. En je ziet ook van achter zie je dus dat Rebecca in spanning toekijkt van trapt hij erin of niet. En dat is wel de derde leugen. Want hij komt dus met een bedekking over zijn handen en over zijn hals die niet van hem zijn. En Isaac herkende hem dus niet, omdat zijn handen, net als de handen van zijn broer Ezo, behaard waren. En hij zegende hem. Maar, eerst vraagt hij nog wat. En Isaac vraagt: Ben je echt mijn zoon Ezo? Hij heeft zulke grote twijfels. Maar Jacob zegt: Dat ben ik. En dat is de vierde leugen. Toen zei Isaac: Zet het wat dichter bij me. Dan kan ik van het wilbrand van mijn zoon eten, zodat mijn ziel je kan zegenen. Hij zette het dicht bij hem en hij at en hij bracht hem ook wijn en hij dronk ervan. Dus Isaac gaat er helemaal in mee. Zijn vader Isaac zei tegen hem, kom toch dichterbij en kust mij mijn zoon. Hij kwam dichterbij en kuste hem, toen rook hij de, kleur van, de geur van zijn kleren en zegende hem. En hij zei, zie de geur van mijn zoon is als de geur van het veld dat de Heer gezegend heeft. En dan krijgt dus Jacob de zegen. Mogen God je geven van de douw van de hemel, van de vruchtbare streken van de aarde, overvloed van koren en nieuwe wijn. Volken zullen je dienen, naties zullen zich voor jou buigen. Wees heerser over je broers. Nou, dat zal hem enorm deugd hebben gedaan, denk ik. Want er was natuurlijk al een enorme uh, tweestrijd tussen die twee broers. De zonen van je moeder zullen zich voor je buigen. En dan krijgt hij ook nog eens een keer als toegift de zegen waar het echt om ging. Vervloekt moeten zijn wie jou vervloekt en gezegend wie jou zegend. Dat is dus de zegen die aan Abraham meegegeven was. En die nu dus zeg maar door de generaties heen op Jacob gelegd worden. En dat is volledig in vervulling gegaan. Dus die zegen wordt niet zomaar uitgesproken. Nee, hij is echt bedoeld. Hij was bedoeld voor Jacob. Alleen het wordt een beetje op een manier gedaan nu, die niet manier is. En waarom niet? Nou, hier zie je dat uh, Isaac Jacob zegent. Hey, waarvan hij denkt dat het dan Ezo is. En ook weer is Rebecca getuige van het hele gebeuren. Maar blijft dit nou zonder gevolgen? Want je zegt, het heeft natuurlijk toch een, een behoorlijke impact. Hey, voor allebei de broers heeft het een enorme impact. Ook voor de volken en de geslachten die erna komen maar mag dit nou zomaar mogen we god voor ons karretje spannen of zullen we moeten wij zeggen wat in psalm 94 staat de Heer ziet het niet de god van jacob merkt het niet mooi hè? dat dan toch weer de god van jacob hé, ondanks dat jacob het uithalt, de god van jacob blijft het hè? want de god van jacob die heeft alle hele andere plannen Let op, onverstandig onder het volk, dwazen, wanneer zult u verstandig worden? Zou hij die het plant niet horen, zou hij die het oog vormt niet zien? denk het wel. Maar wat gebeurt er? Vanaf toen, Ezo komt ook thuis met het wildbraad, maakt het klaar voor zijn vader. En hoort van zijn vader dat de zege al weg is. En hij schreeuwt, staat er, hij schreeuwt. En ik kan me dat goed voorstellen. Van in één klap is hij eigenlijk, ja, de grote zege is hij kwijt. En heeft zijn broertje, die al eerder op slinkse manieren bepaalde dingen voor elkaar gekregen heeft, heeft hem eigenlijk alles afgepakt. En het enige wat overblijft, is dat Isaac tegen Ezo zegt, van als je je eigen heel erg sterk maakt, zul je op een gegeven moment het juk van je broer van je afschudden. Bij Ezo heeft er een diepe haat plaatsgevonden, die tot op de dag van vandaag nog steeds te merken is. Ezo, dat is Edom, de Edomite, ...zijn nog steeds zeg maar, volken die er omheen zijn waar ze nog steeds tot op heden, tot op de dag van vandaag, problemen mee hebben. Van toe af haatte Ezo zijn broer omdat zijn vader hem had gezegend... ...en hij zei bij zichzelf, het duurt niet lang meer, of de dagen van rouw om mijn vader breken aan, dan vermoord ik Jacob. Dat heeft hij dus niet onder stoelen of banken gestoken, hij heeft dat luidkeels verkondigd. Waarom? Omdat zijn moeder daarvan hoort... Dus dat is gewoon, zeg maar. Hij heeft het gewoon uitgeschreeuwd, uitgeroepen. Nou, Rebecca die hoort daarvan. Wat haar oudste zoon zegt. En ze laat Jacob komen. En ze zegt, luister, zegt ze. Je broer Ezo zit op wraak. Hij wil je vermoorden. Dus, doe wat ik zeg. Vlucht onmiddellijk naar mijn broer Laban. in Garam. Het verpante is dat ze dus... Ze gaat naar Isaac toe en ze komt met een heel ander verhaal. Er wordt niet gesproken over dat Ezo van plan is om Jacob te vermoorden. Nee, ze komt met een verhaal van, ons luisteren, we hebben er allebei vreselijk veel verdriet van, dat Ezo getrouwd is met vrouwen hier uit de buurt, heidense vrouwen, hij heeft na het hele gebeuren nog met, een, met nog een vrouw getrouwd daar uit de buurt. Ze zegt tegen Isaac, moet luisteren, als Jacob ook trouwt met een van de vrouwen hier uit de buurt, dan is het mijn dood. Zo sterk brengt ze dat naar Isaac, dan is het echt mijn dood. Ik kan daar niet meer tegen. Dus, wat denk je ervan als we hem naar mijn broer sturen in Garan... om dus daar zijn te kijken voor een vrouw? Nou, Isaac is daar helemaal mee eens. Hij heeft daar zelf ook een vrouw vandaan. Oké, okay, dus Jacob wordt weggestuurd. Als hij op een gegeven moment onderweg is, valt hij ergens in slaap... en krijgt hij een visioen dat er een ladder is tussen de hemel... En de aarde waar hij dus is en dat daar engelen op en neer wandelen. En hij krijgt de belofte van God dat hij weer terug zal keren in zijn land. En Jacob doet de belofte dat als God zijn, God zal zijn. Dat hij dan op de plek waar hij dus dit visioen gekregen heeft, dat hij daar dus een soort heiligdom zal bouwen, een altaar. Dat is ook gebeurd. Jacob die komt in Garam en ontmoet daar Rachel. En dit moet dan Jacob en Rachel zijn. Maar het verhaal gaat verder. En Jacob die komt dus daar zo. En Laban die was helemaal uh, onder de indruk. Want hij, Laban kende natuurlijk nog het verhaal. van wat er gebeurd was met Rebecca. Dat ze dus uh, gigantisch veel uh, sieraden kreeg. En uh, hij kreeg natuurlijk ook zijn deel. Dus nu komt er weer ook de erfgenaam van die rijke voorstaar uit Canaan. En hij ziet het helemaal zitten. En dat blijkt ook ineens dat Jacob tot op zijn oren verliefd is op Rachel en daar maakt hij gebruik van hij maakt een deel met, met, met Jacob en hij zegt moet luisteren als jij voor mij werkt zeven jaar denk dat het iets meer is als de gangbare bruidsgat die toen gegeven werd hele goede deal voor voor Laban en er wordt afgesproken dat na zeven jaar mag hij trouwen met Rachel en dat gebeurt Hij wordt getrouwd en wat gebeurt er s morgens? Zie. Het was Lea. Jacob heeft het niet in de gaten gehad. Lea die wordt dus vermomd en hij wordt dus bedrogen met kleren. Ja? Dus God komt daar toch op terug op de een of andere manier. En God zegt maar luister, is leuk Jacob, dat jij via je eigen plannen, via bedrog de zegen hebt gekregen. Kijk wat er van komt. Het verband is eigenlijk de reactie van Jacob. Hè? Hij zegt tegen labende vermoorden onschuld. Wat hebt u me nou aangedaan? Heb ik niet voor u gewerkt om Rachel? Waarom hebt u me bedrogen? Nou, dat had Isaac ook kunnen zeggen. Hè? Want Jacob, wat heb je me gedaan? Hey, waarom bedrieg je mij voor die zegen? Waarom hebben u het nooit uitgelegd aan mij? Waarom hebben we niet gewoon gezegd? God heeft dat gezegd, dat de meerdere de mindere zal dienen. is niet gebeurd. Maar goed, dat was dus de eerste keer dat Jacob eigenlijk teruggepakt wordt met kleren. En Laban antwoordde op dus die aanklacht... Ja, ho eens even, uh, bij ons is het gebruikelijk dat de oudste die trouwt eerst en daarna past de jongste en het, het geeft gewoon geen pas om eerst de jongste weg te geven. En die oudste, ja die kan ik gewoon aan de straatsteen niet meer kwijt om het eventjes een beetje populair te zeggen. Dus dat gaan we niet doen. Eerst de oudste en dan de jongste. Hij heeft al een oplossing zelfs. Hij zegt joh, weet je wat, na deze week, dan trouw je alsnog met Rachel, hebben we weer een brouwersweek. En dan dien jij toch gewoon weer zeven jaar voor die anderen? Ik denk dat Laban ontzettend goed was in zulke, in zulke deals. De is uh, een meester in uh, het voor zo laag mogelijke prijs zoveel mogelijk krijgen. Dat zie je ook in het verdere verhaal van als uh, Jacob dus op zijn kudde past, dat hij iedere keer zeg maar dus de beloning gaat aanpassen om maar proberen zo groot mogelijke gewinnen uit te krijgen. Maar daar steekt God een stokje voor. Jacob wordt gezegend. Hij krijgt veel kinderen. Twaalf zonen. En het verhaal is overbekend, denk ik. Er gebeurt voor alles en nog wat in het gezin. Daar gaan we even nog niet op in. Waar we op ingaan is dat er ook weer... een soort rivaliteit ontstaat in het gezin. Dat was natuurlijk al met Jacob en Ezo zo. We krijgen dat weer. Wat gebeurt er? Hij krijgt twee zonen bij Rachel en dat is Jozef en Benjamin en die anderen, dat waren allemaal zonen van Lea en van Bilha en van Zilpa maar die stonden hem toch niet zo na het waren wel zijn eigen zonen maar het had toch een hele grote voorkeur voor met name Jozef en dat laat hij blijken ook hij geeft hem een heel erg mooi kleed wat enorm opviel en waar zijn broers verschrikkelijk jaloers op waren daar blijft het niet bij. Jozef heeft ook nog eens een keer allerlei dromen. Die houdt het niet voor zichzelf. Nee, die worden breed uitgemeten. Vertelt dat hij dus op een gegeven moment als korenschoven staat en dat zijn broers, twaalf korenschoven, er omheen staan en zich allemaal voor hem buigen. Nou, ik kan me een beetje indenken dat, dat als je een jonge broertje hebt, die zulke dingen gaat vertellen, dat dat toch een beetje tegen de borst stuit. En dat doet het dus ook. Die broers zijn boos. Het wordt nog erger als hij op een gegeven moment met de zon en de maan komt. En gaat vertellen dat die ook voor hem buigen. Dat wordt zelfs Jacob de Gortig. Die moest luisteren Jozef, nou moet je even stoppen. Hij gaat toch zeker niet zeggen dat jouw moeder en ik ook voor jou zullen gaan buigen. Het zal wel gebeuren, maar dat ligt dan nog in de toekomst. In ieder geval, het feit dat dus Jozef uitgekozen wordt, eigenlijk bevoorrecht wordt door zijn vader, heeft een heel akelig gevolg. Het gevolg is dat hij op een gegeven moment moet hij dus naar zijn broers, die zijn de kudde aan het wijden, in dood dan. Hij moet daar naartoe om dus te gaan kijken van zijn vader of alles wel is. Het is ook moeilijk hè? als jongere broer om bij je grotere broers te komen en aan die grotere broers eigenlijk rekenschap te gaan vragen van hoe het met hun gaat. Dus hun moeten rekenschap afleggen aan Jozef, die het dan aan hun vader. Hij wordt eigenlijk een soort een tussenpersoon tussen zijn vader en de broers en dat doet zeer denk ik. Dat merk je ook wel aan de reacties. Ze zien hem aankomen en gelijk wordt het plan gesmeed voor Moesluisteren. We vermoorden hem. Nou dat is Simeon de oudste. Te gek voor woorden. Want die zegt Moesluisteren ik moet rekenschap afleggen aan onze vader. Dus laat hem alsjeblieft laat hem in leven houden. Nou, zijn kleren worden afgepakt, hij wordt in de put gedumpt. En even later wordt hij verkocht naar Egypte aan de Ismaëlite, is nou notabene een broedervolk, hè? Dus aan een broedervolk wordt hij verkocht. En wat doen ze dan? Ze pakken het gewaad van Jozef, slachten een geitenbok en dompelen dat in het bloed. En ze sturen het veelkleurige gewaad naar hun vader en zeiden, dit hebben wij gevonden, kijk toch eens of dit het gewaad van uw zoon is of niet. En ja, hij herkent het, dat is het gewaad. Een wild dier heeft hem opgegeten. Jozef is ongetwijfeld verscheurd. Nou, hier zie je dan dat Jacob dat kleed onder zijn ogen krijgt. En hij is natuurlijk helemaal ontsteld. Want ja, zijn geliefde zoon is gewoon omgekomen. Is gewoon verscheurd. Hij ging onderweg om een boodschap te doen voor zijn vader. En het is hem fataal geworden. Denkt Jacob dus. Maar het is wel de tweede keer dat dus Jacob teruggepakt wordt met bedrog met kleren. Want het was niet verscheurd. Maar er was wel heel wat anders aan de hand. Een van de zonen van Jozef was Juda. Juda had drie zonen. De oudste zoon is Er. De tweede zoon is Onan. En de laatste zoon is Sela. En Er die trouwt met Tamar. Maar er gaat wat mis. Er die leeft niet naar wat God wil. En God die doodt Er... Dan is dus de gewoonte, dat is de tweede broer, de broer die opvolgt, dat hij dus trouwt met de vrouw van zijn broer en voor nageslacht zorgt. Dus Onan die trouwt ook met Tamar, maar Onan wordt ook gedood door God. En dan moet ze dus wachten, dat zegt Jude ook, ze moet wachten totdat Sela zo oud is, dat hij dus voor zijn broers voor nageslacht kan zorgen. Dat doet ze ook. Ze trekt haar weduwschapskleren aan, staat er dan, en ze gaat apart wonen. Maar ze hoort op een gegeven moment dat Selah groot geworden is en niet aan haar wordt gegeven. Dus wat doet zij? Ze trekt haar weduwkleed uit, bedekte zich met een sluier, omhulde zich en ging zitten bij de ingang van een naam dat op de weg naar Timna ligt. Nou, ze had namelijk gezien dat Selah groot geworden was en zij niet aan hem tot vrouw gegeven was. En Judas ziet haar, die gaat daar op weg, die is daar bezig met schapenscheren. En hij hield haar voor een hoer, omdat ze haar gezicht bedekt had. Nou, schrik even niet. Ik stel me voor zoiets. Ja? Of misschien zoiets. Hij kon niet ontdekken wie zij was. Nou, ik vind het heel verpant dat eigenlijk in de Bijbel staat dat God hier dus niet mee eens is. Laat dat even duidelijk zijn. Zo sterk zelfs dat het volk van God ze als hoeren bestempelt. Dus je kunt ook zien, eigenlijk, van moest luisteren. God wil niet dat wij ons weg verschuilen achter allerlei dingen. Dat is even een zijstapje. Maar het is de derde keer dat dus Jacobs geslacht geconfronteerd wordt met een leugen door kleren. Nou, hier zie je Jozef weer, die dan weggevoerd wordt naar Egypte. Hij komt daar, hij wordt op de slavenmarkt verkocht aan Potifar, een van de grote van de farao. En hij doet daar zo zijn best, hij valt daar zo op, dat hij een enorme belangrijke functie krijgt in het huis van Potifar. Sterker nog, de heer stond Jozef bij Stater, zodat het hem goed ging en hij mocht in het huis van zijn Egyptische meester werken. En zijn meester die, die herkent het ook. He, van, hey, hij wordt echt gezegend. Dus het is een hele goede zaak om hem alles over te dragen waar potivar eigenlijk de baas over was en dan gaf hem het beheer over alles wat hij bezat nou dit is een heel belangrijk stukje ook voor ons omdat eigenlijk jozef op dat moment is die een type van jeshua dat wordt later nog veel duidelijker als je zeg maar dus onderkoning wordt van egypte maar het begint hier eigenlijk al hij krijgt het beheer over alles maar hij is geen potivar dus hij heeft wel het beheer over alles. En dat blijkt ook omdat de vrouw van Potifar die raakt erg onder de indruk van Jozef. En die wil slapen met Jozef. Jozef is dat niet van plan. Sterker nog, hij zei, hoe zou ik zo'n groot kwaad doen voor mijn God? Maar ze houdt niet op en ze blijft bezig. En op een gegeven moment, dan krijgt ze zijn kleed te pakken. En Jozef die rukt zich er los. En die gaat weg. En zij stopt daar niet mee, maar zij pakt het kleed en ze zegt tegen de mensen in het huis moest kijken wat er gebeurd is met de Hebreeuwse man. Hij drijft de spot met mij. Hij is naar me toe gekomen om met mij te slapen, maar gelukkig kon ik dus roepen. En toen gebeurde het dat hij hoorde dat ik luid begon te roepen, dat hij gauw zijn kleed eigenlijk achterliet liet en naar buiten vluchtte. Nou, ze laat de kleed bij zich liggen als bewijs. ...zodat Potivar thuiskomt en Potifar krijgt dus hetzelfde verhaal te horen. Ja, je bent een mooie. Je hebt een Hebeerse slaaf heb je in ons huis gebracht. Die heb je eigenlijk alle macht gegeven in het huis en wat gebeurt er? Hij blijft daar niet bij. Nee, hij gaat nog een stapje verder. Hij wil zelfs je vrouw afpakken. Nou, dat is natuurlijk een hele grote aanklacht. En daar hoort ook een hele grote straf bij. Het verbaast me nog steeds eigenlijk dat dus Potifar wat in die tijd heel gebruikelijk was om gezegd hebben moest dat kost je je leven. Hij wordt in de gevangenis gebracht. Dus ik heb toch het idee dat Potifar niet helemaal geloofd heeft in de versie die zijn vrouw hem verteld heeft. Anders had hij, denk ik, van het leven beroofd geweest. Maar goed, zij vertelt dus verder en ze zegt, nou, toen ik dus luid begon te roepen, liet hij zijn kleed bij me achter en hij vluchtte naar buiten. Nou, hier is ook een schilderij ervan. Nou, ik denk dat Jozef en alle, trouwens ook die vrouw van Potifar, ze zullen allebei er heel erg mooi uit hebben gezien. Maar goed, het is wel de vierde keer, dat dus met een kleed, met kleding, er een leugen uitgesproken wordt. In antwoord op vier keer de leugen van Jacob, ik ben Ezo. Vier is de menselijke aardse maat. Nou, tien keer vier, veertig dagen was regen op de aarde, veertig dagen en veertig nachten staat er. Veertig dagen na verloop, de aarde is dan geland op de aarderat, en veertig dagen daarna... Moest nodig het venster openen. 40 jaar was Isaac toen hij Rebekka tot vrouw nam. En 40 dagen werd Israël. Die is toen overleden in, uh, in Egypte. Dus Jacob, zeg maar. Hè? En die is toen gebalsemd door de Egyptenaren. Dat was ook 40 dagen. 40 jaar at het Israël de manna. En 40 dagen was Moos op de berg. En Jeshua werd 40 dagen in de woestijn om verzocht te worden. Nou, vier dagen werd lam in, uh, moest in het huis uh, halen bij Pesach. Ik weet niet helemaal of dit ermee te maken heeft, maar goed, ik vond het wel verprand eigenlijk dat God zegt, de misdaad van de vader, die vergeld ik aan jullie kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Dan komt ook weer het vier, heet, tot, tot in het vierde geslacht. Je ziet ook zeg maar dat bij, bij Jacob, het gaat door naar echt in de geslachten. het stopt niet. Heet. Viervoudig moest David het oorlog vergoeden, heet, toen hij dat verhaal vertelde aan de profeet. Gaf, of die profeet komt met het verhaal over die rijke man die dat oorlam uh, gepakt had van die arme man. En David wordt boos en die zegt, ik moet het viervoudig vergoeden. Dat heeft hij dan ook moeten doen. Nou, de spreuken heeft het ook steeds over vier. Vier zijn die ik niet kan vatten. Vier zeggen, het is niet genoeg. Vier die de aarde niet kan dragen. Vier hoeken van de aarde. Nou, zo zijn er een hele hoop dingen over, echt over de aardse invulling van de vier. de Vier grote dieren. De, grote, de koningen die uit de aarde zullen opstaan. En dan ook vier overtredingen. Nou, zo zijn er een aantal dingen. Ook in het Nieuwe Testament komt het voor. De vier mannen die de zieke vriend dragen. Vier dagen liggen Lazarus in het graf. Dus het blijft eigenlijk steeds bij die vier keer. Nou, vier hoeken met, uh, met dieren. Vier dieren voor de troon van God. Maar wat is nou de moraal hiervan? Wat je kunt zien is eigenlijk dat eigenzinnig handelen consequenties heeft... Dat had ik ook al laten zien bij Abraham die dus zeg maar in zee gaat met de slavin van Sarah. Daar komt dus een hele hoop nageslacht uit van Ismaël. En je ziet dus dat dat een enorme impact heeft op de huidige dag voor het handelen en wandelen van Israël. Je kunt niet zeggen van plannen die je zelf maakt. Dus als je niet meer wil wachten op God en je maakt daar zelf je eigen plan dat het dan geen consequenties heeft. Nee, het heeft hele grote consequenties. Maar toch, God neemt het wel op in zijn plan. Het is niet zo dat God zegt, moest luisteren, ik wil er verder niks mee te maken hebben. Ik ben het er niet mee eens, dus ik ga met mijn eigen plan verder. En dat Jacob op een zijspoor geschoven wordt, nee. God neemt ook dit op in zijn plan. Ontzettend mooi. Dat God zo genadig is, dat hij niet zeg maar een eind maakt aan... Het gekonkel van de mens, maar zeg moest luisteren. Dat is er gebeurd, ik accepteer het, maar ik ga er wel mee met mijn manier ermee verder. En de zegen van Abraham gaat over naar Jacob. En dat was de bedoeling, en dat is gewoon uitgekomen. Jacob wordt Israël. Nou, dat merk je ook, hè? hij heeft een hele hoop kinderen. Dat worden de twaalf stammen van Israël. Een van die zoons die dan ook op een akelige manier behandeld wordt... wordt verkocht naar Egypte... maar hij wordt wel gebruikt om Israël te redden. Dus al deze stappen, die passen wel in Gods plan... om verder te gaan met wat God eigenlijk wil. Gods plannen falen niet. Hij past aan aan ons gedrag. Gods einddoel wordt niet aangetast. Dus wat God voor ogen heeft, dat verandert hij niet. Hij zegt niet meer, ja, sorry, nog gaat het niet meer door... Nee, het gaat wel door, maar het gaat op een andere manier door. Een heel mooi detail is dat een van de nakomelingen van Juda en Tamar, die dan ja, een soort incest gepleegd hebben, zou je zeggen, dat is Jeshua. Dat is onvoorstelbaar hè, dat God zelfs deze dingen gebruikt om door te gaan met zijn hele grote plan en dat hij daaruit Jeshua laat voorkomen. En dat is dus ook onze redding. Ondanks onze fouten gaat Gods plan door. Tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen. Amen.